Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Hey, goedemorgen. Het is buiten al uh, licht aan het worden zie ik jij zeg Dat is fijn. En dan is het pas net 7 uur geweest. Welkom, dit is uur 2 van de Mix Marathon. We hadden Lucas en Steve en nu andere koek, maar wel een hele lekkere koek. Namelijk Vito een uur lang in de mix bij Slim. Hij is geboren in Italië en uiteindelijk woont hij nu al een lange tijd in Duitsland. Is getekend bij Spinning, heeft een remix gemaakt die fucking lekker is... Van Turn The Lights Of, weet je wel, van Justy ga je zo meteen horen. Eerst een andere track. Teddy O in de set van Vito. Elas todas vêm sentando ...de officiële party van het weekend. Dit is de Mix Marathon. In de mix hebben we Vito. Hij maakte deze grote remix van Turn The Lights Off. Just John Jackstyle slip. 24 uur lang de allergrootste DJ's van de aarde op één radiozender. Goed dat je erbij bent. En nog even over dat uh, slapen trouwens. Want ik vertelde je net in de Telegraaf een groot artikel met een slaap ...dat rugslapers de allerbeste slaap hebben. Maar mocht je toch een zijslaper zijn... Dan is het het allerbeste om aan de rechterkant van je lichaam te liggen. Dus een rechterzijslaper. Omdat je hart dan een betere doorbloeding heeft. Dan weet je dat ook weer. Maar ja, goed, het veranderen van je slapenligging is wel echt het alleringewikkeldste ter wereld. Een nieuwe baan vinden is makkelijk. <laughs> Mix Marathon, je bent erbij Het tussen 12 en 1. Zometeen weer een nieuwe editie natuurlijk van Mix Marathon Request. Dus denk jij, ah, oh, die ene throwback wil ik graag horen tussen al die nieuwe hits. En laat het vooral even weten in de Slam WhatsApp gaan wij het voor je draaien. In Mix Marathon je quest tussen 12 en 1. Dan is namelijk de playlist van jou. In de set van Vito: nu een feest: dit is Ajira. A chuveira passou teve seus filhos na terra. Is alweer Lekker gaan is je radio of slam hebben staan. Zeker op de vrijdag, namelijk 24 uur lang. De allergrootste DJ's ter wereld op één radiozender. Een je van de James Hype vanavond weer om 9. Alok om 6. Fred Grand om 3. 15 uur.00. Robin Shields om 4. Offenbach komt hier optreden om 2. Woodcamp om 11. En Sam Veld natuurlijk vast te prikken om negen straks. En om acht heb ik zometeen Jamie Jones. Hier in de Slam Studio. En dit is in de mix Vito. Goed dat je erbij bent. Pre-party van het weekend. Beloofd een goede vrijdag te worden. Dat hoor je al aan de line-up natuurlijk. En met de wetenschap dat je volgende week... in de Slam middagshow kans maakt op een kale poes. Dat is goed hè zich. Haartjes eraf beneden. Je kan ook voor je vriendin appen. Het enige wat je hoeft te doen is... Uh, ja, dat mag in principe nu al. Het liefst volgende week. Maar je zou nu al poes kunnen appen via de slam Whatsapp. Dat, uh, dat doe ik niet moeilijk over. Geen probleem. Nee, dus even kijken in de slam app wat er binnenkomt. Jo is er blij. Die zegt uh, vrijdag de dertiende. Oei. Oh, dat is inderdaad. Dat was laatst van ook al zelf. Ja, goed. Joost is erbij, Marco die zegt wat een mix marathon. Mooi. En Patrick zegt goedemorgen, mijn grote vrienden van Slam. Ik ben weer lekker aan het genieten. In de mix bij Slam. En uh, ik weet niet of er veel kinderen luisteren naar Slam op dit moment tijdens de mixmarathon, met deze donkere, lekkere beats. Maar uh, mochten er toch kinderen achterin de auto zitten op dit moment uh, richting school of zo, weet ik het allemaal wat. Uh, goed nieuws, namelijk uh, K-pop Demon Hunters krijgt een vervolg. Dat is die uh, K-pop-film die in 7 punten nog wat kreeg. Echt een hoog cijfer op IMDB. Daar komt een vervolg van op Netflix. Dan even kijken naar het uh, weer online weerbericht voor je. Nu nog wat warmer. Het wordt dus kouder vanmiddag. Met ook windstoten aan de kust. Regen. Begin met een graad of 10. En dan wordt het uiteindelijk 7 graden. De rest van het weekend ook regenachtig. Vanaf volgende week wordt het beter. En geen vertragingen. Wel een flitser op de N7. Beide richtingen bij Sneek bij 122.0. En ook nog de A4. Die wordt veel getipt. Amsterdam-Leiden bij Schiphol staan ze te flitsen bij 7.9. Dat was het al. Hey, er komt ook een spin-off van een van de personages uit Family Guy. Welke, je hoort het zo? Wait, Wait, hold up. en denken, zo, wat is het ultra natte? Hey, uh, ja, dat blijft de hele dag nog uh, regenen, trouwens. Uh, you're free in de set van Vito. Een You Girl remix bij Slim. Ja, van welke personage uit Family Guy komt er een spin-off? Het is Stewie. Leuke Stewie, die kleine, dat kindje, weet je wel. Wat kan praten, maar niemand heeft dat door, precies. Uh, televisie Fox heeft twee seizoenen van de serie besteld. Dat meldt de deadline. En het wordt allemaal gemaakt, logischerwijze, ook Family Guy bedenker en maker, Seth McFarlane. Die gaat dus een spin-off maken, wat leuk hij is weer. Hé, hey, dan minder leuk bericht van de Kareltje, vaste luisteraar van Slam. Die heeft dus een steekpartij overleefd en niet de eerste, even luisteren wat hij stuurt. Thomas, vandaag extra blij je stem weer te kunnen horen. Derde steekincident overleefd Derde jaar tijd. Mad. Dus een mededeling voor de medemens. Wees lief voor elkaar. Heb respect voor elkaar. bij geweld altijd alleen maar verlies is. En deze is voor jou Thomas. Goed morning! Mix mix marad. Oh. Wat een leven die Karel, zometeen even bellen, kijk of het een beetje gaat allemaal. my god! op bericht van Karel dat hij was neergestoken... voor de derde keer in een jaar tijd. My God, Karel, goeiemorgen. Goeiemorgen, vriend. Een vaste slamluisteraar. Mensen zullen je stem wel herkennen waarschijnlijk. Hoe gaat het met je nu? Uh, ja, wel goed gezien omstandigheden. Ja, vertel even in het kort, wat is er gebeurd? Ja, ik had uh, twee, da uh, twee dames uh, die werden lastiggevallen. Yeah. Die we ook naar huis brengen. Alleen, uh, ja, daar waren de vier uh, heren niet mee eens. Dus die gingen over, uh, over geweld... Die gingen jou steken. Maar ja, was uh, niet, zo, uh, niet zo fijn mee. Nee, dat snap ik ja. Uiteindelijk heb je het mes afgepakt, volgens mij, van die ene guy die jou stak, hè, vertelde je net buiten de uitzending, en uh, heb je die meiden alsnog naar huis gebracht? Oh ja, want ik had ook niet door uh, ja, dat ik geraakt was, ah, dat was, uh, was erg gekke toen we uitstapten. Ja. Ja. Toen, dus ja, Maar ja, het komt gelukkig allemaal goed, want ik hoor jouw stem nog. Ja, dat is ook zo. Ja, maar je kwam er dus achter dat je hele been bebloed was... nadat je die meiden thuis had gebracht? Ja. Jezus, man, wat maak je allemaal mee. Ik woon in Amsterdam en ik voel me niet eens zo onveilig... Nee, ja, ik voelde me gisteravond niet zo veilig in, uh, in het mooie Nijmegen. In het Nijmegen, nee, precies. Nou, Karel, hou je haaks en ik, uh, ik gok dat je door je eigen risico heen bent, hè, denk ik. <laughs> ja, dat was het begin het jaar dan. Al. <laughs> dus als jullie oh, nog sponsors ja. hebben, laat maar komen. <laughs> ja, nou ja, Karel, mooi dat je opkomt voor, uh, voor de vrouwen in Nederland. Houden we van. Karel, kusje, fijn dat je erbij bent, hè, jongen de Mixmarathon. Yo, fijne uittending! Uh, hoi, hoi! Hoi! Schrijft het goed in de Slam WhatsApp. Wow, wat een waanzinnige mixmarathon. Thanks for that. Doei, have a nice day. Bye bye. Vito in de mix. Dan mag een applaus verklinken volgens mij toch? Ja, een applaus. En de boy van de mixmarathon, we knallen door. Zometeen een uur lang in de mix. De one and only Jamie Jones. Je was Slam. The Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de mix.